Zandvoort luncht bij ZFM Zandvoort rechtstreeks vanaf de ijsbaan vanuit het dorp in Zandvoort. Het is inmiddels weer een gezellige drukte hè, hoor. Ja, de ijsbaan is weer open. Ja, en het is uh, helemaal vol met kinderen. Hij hebben dat allemaal naar hun zin. Een boel oranje. Leo is weer aan het uh, klussen geweest, de ijsbaan is weer helemaal schoon. Zo is het, ja, ja, ja, ja. Dus uh, er wordt weer volop gebruik van gemaakt. En uh, we zien heel veel ouders die hun kinderen komen brengen en begeleiden... Heel gezellig. Ja, mocht er um, nog mensen zijn die wat willen vertellen over de radio... als speciale kerstwens, dan kan dat. We hebben hier natuurlijk. twee microfoons staan. En daar kan dan in gepraat worden. En uh, er komen een paar kerstmannen aanlopen in de verte, zie ik. Hoor je ze al? Ik... Uh, ja, zie je ze al aankomen? Een gezellige... Dis hoe noem je dat ook alweer? Zo'n band? Een Zo uh, kerstband. Een kerstband. Ja, laten we het daar maar op houden. Een kerstband. Gezellig met trommels en alles. En, uh, maar wij gaan natuurlijk verder met onze uitzending. En uh, voor diegenen die nog niet hebben gegeten... gaan beginnen een smakelijke lunch. En mocht u toch al gegeten hebben... dan wensen we u een goede bekomst van de maaltijd. Ja. En uh, wij Allo. gaan weer door met een uh, goed nummer. Ja, als rubber, ik wat, aan uh, uh, als sneeuw denk... dan moet ik natuurlijk altijd even denken aan Oostenrijk en Zwitserland. Ja, ja. Daar hoort natuurlijk apper ski bij. Uh, uiteraard. En natuurlijk uiteraard. ook de muziek. <lacht> Daar gooi je er maar met dat is voor mij het hoor, Met hoor, hoor, hoor, de hoor, hoor, hoor, hoor, de de hoor, ik naar de stoep ging, van men dat ik een jorler zing. Omdat er eentje jarig was, zong ik met klink. We de muziek even omdat er een band staat te spelen. Ik heb jouw microfoon opengezet, Dolly. Misschien dat de mensen thuis kunnen horen wat er allemaal gebeurt hier. Ja, gezellig toch? Oh, dan stoppen ze. <laughs> oh, ze gaan weer beginnen. Drie, twee, één. Ja, ja speelt maar. Live op de radio. Kijk, ja, ja. De trombone gaat weer aan de mond gezet worden. Ja, ik weet niet of u het hoort. Ja, daar gaan we weer. Hoor eens even hoe gezellig. Als ze nou langzaam deze kant oplopen, dan zijn ze live op de radio. Laten we er weer heen. Is hij open? Lieve dames en heren, ik loop nu even naar de muzikanten toe, want het wordt nu echt kerstfeest hier hoor. We staan hier bij de ijsbaan, bij de HEMA en ik ga u even laten horen hoe de muzikanten een leuke liedje spelen. Ja, dames en heren. En uh, onze kerstmannenband. Hier is Zandvoort bij de ijsbaan. Kom naar de ijsbaan. Het wordt heerlijk gezellig. Er zijn al zoveel mensen die hier voorbij lopen. Echt lekkere kerstdrukte. En de ijsbaan is ook druk bezet met allemaal schaatsende kinderen. Het is zo ontzettend gezellig. Tot twee uur ons programma. Zandvoort luncht vanaf de ijsbaan. Rechtstreeks. Hartstikke live. Ik weet niet of de kerstmannen nog wat gaan spelen of dat, uh, dat wij de mechanische muziek er weer in gaan gooien. Er komt nog een nummer geloof ik, maar ze gaan nu weer verder lopen. Dus wij gaan straks uh, denk ik over naar ons eigen uh, repertoire. He? Ze lopen langs nu. Ik denk dat u het wel thuis al hoort. Kom gezellig naar het dorp, feest mee! Kom lekker bij de ijsbaan een heerlijke kluwijn drinken... of een warme chocola met heerlijke slagroom. Gekeurd door Cor, hè? De slagroom, hoorde ik. Echt een goede slagroom, slagroom hè. slagroom, Kijk. Of neem een lekkere ik een oliebol bij Harry. Ook lekker. Goed, Cor. Ik denk dat het goed is dat wij weer teruggaan naar ons programma, hè? Ja, we gaan weer wat mechanische muziek draaien. Ja, toch? Of gaan we zelf zingen? Nee, hè? Nou, nee, dat gaan we niet doen. Nee, doen we niet. Oké, okay, daar komt-ie. Uh. I had a cup of coffee and he ate a little snack Throwed his old pack right over his back Opened the window of his little shack And shouted, oh, Dasher and dancer, Bigson and and Come on here, we're gonna get a-going and spread some cheer So limber your legs and sharpen your hooves Cause night is the night we're gonna jump to the roofs Well, the reindeer, they were so proud and grand To take another trip all over the land They jumped right into their proper place To get hebbed up for that midnight dream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 Of the Tonight we have a mind if you glow Don't boogie to the left No boogie to the right Do the reindeer boogie this Christmas Eve night Thank <laughs> you. Ja mensen, u bent nog steeds verbonden uh, met Ziergen Zandvoort. Live vanaf de ijsbaan met Zandvoort lunch. En uh, het leuke van het hele verhaal is dat we tot 9 uur vanavond live uitzenden. Over uh, twee uurtjes neemt Maurice Mulder de uitzending over. En dan krijgen we de Euro Breakdown. En daarna het programma van Hans en zijn vrienden. Zandvoort draait door... Ook heel gezellig met allerlei leuke items. Maar het allerleukste om te melden is dat het hier toch wel steeds meer een feest aan het worden is. En uh, de gezelligheid neemt met de minuut toe, vind je ook niet, Cor? Ja, en ook de muziek die wordt natuurlijk uh, iets beter. Dat komt mee door jou. Ja, ja, ja, ja. Hij, hij zet natuurlijk ook heerlijke, gezellige muziek op. En uh, we gaan straks uh, richting het... Uh, Regionale nieuws weer om half twee met het weerbericht. En uh, daarna weer lekker door naar de muziek. Tenzij u natuurlijk zegt van nou ik kom ook even naar die ijsbaan. Even een kerstwensen uh, over de radio vermelden. Dat kan ook. Mag allemaal, we zien u graag verschijnen. Vooralsnog gaan we nog even een lekker nummer draaien. En daarna naar het regionale nieuwskoord. Ja, is goed. Ja? Oké. Okay. Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, ja. En hoppa. We gaan zo weer naar het regio-nieuws van half twee. En we doen gewoon een herhaling. Want ik heb helemaal niets uh, bij me om uh, een update te maken. He? We weten helemaal niet of er in het afgelopen uur uh, dingen zijn gebeurd die uh, te melden zijn. Nou, het is dus... druk op de ijsbaan. Heel druk op de ijsbaan. Dat is maar update. dat hebben we al een paar keer gemeld. He? <laughs> Heel gezellig. In ieder geval het regionale nieuws van 23 december. De Koningin Wilhelmina School aan de Domvloedslaan in Overveen... is donderdagavond tijdens de kerstviering ontruimd. De kerstverlichting was in brand gevlogen. Er vielen geen gewonden. Het incident gebeurde op het einde van de viering op de basisschool. Medewerkers van school hebben het gebouw ontruimd... en de kinderen werden op het schoolplein op veilige afstand gehouden van het pand. De brandweer kon het vuur snel doven...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 Het drostenmannetje is nog tot 28 februari te zien... bij het ABC-architectuurcentrum Groot Heiligland 47. De oudere partij Zandvoort heeft verontwaardigd gereageerd... over de ophanden zijnde vorming van een nieuw college in Zandvoort. Het oudere partij Zandvoort beticht D66 en CDA... in samenspraak met Freek Veldwitsch van Achterkamertjespolitiek...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 D66, CDA en Freek Veldwies gaan verder met GBZ en PvdA Sociaal Zandvoort. Gertone en Michel Demmers worden de nieuwe part-time wethouders. John de Zwartblog, burgemeester van Blariken, heeft een bemiddelende rol vervuld in de coalitievorming in Zandvoort. En uh, het OPZ heeft dus laten weten het met de gang van zaken niet eens te zijn. Tot zover kor, uh, luisteraars het regionale nieuws voor vandaag. En dan gaan we denk ik nu verder met het weerbericht of gaan we eerst nog een, uh, een nummer draaien. We gaan nog even een nummertje draaien. En daarna het weerbericht nog even doen? Dat ik moet de jingle klaarzetten. Ik hm? heb maar één jingle player. <laughs> Oké. Okay. Like the legend of the thing.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 She's up all night to the sun Ja, hij kan wel. Ik kan hem nog even opnieuw doen. Dan weten we precies wat er aan de hand is. Doe het ja, gewoon zelf. Oh, okay. Zomer of hartje winter. Ja, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is op deze vrijdag over het algemeen bewolkt. Maar zo nu en dan kan, en de nadruk op kan, ook even de zon schijnen. Het blijft droog en er waait een in kracht toenemende zuidwestenwind.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 Morgen is het wederom meest bewolkt, maar in de ochtend schijnt ook geregeld de zon. Het blijft tot de avond droog en er waait een vrij krachtige en aan zee krachtig tot harde west- tot zuidwesten wind. De temperatuur stijgt naar een graad of 9. Dan gaan we over naar morgenavond, kerstavond. Dan is het bewolkt en gaat het uiteindelijk helaas weer regenen. Het waait klinkt. Windkracht 5 tot 7 en het wordt niet kouder dan zo'n 7, 8 graden. En tot zover dan het weerbericht volgens Rico Schreuder. Sterk ik van verdriet? Soms ben ik wat neurotisch. Psychotisch en chaotisch. Laat bier en parasotisch. Maar vandaag dus niet. Ik ben vandaag dus vrolijk. Zo vrolijk From Philly to Paris, girl, you ain't know. CSB in the building for show. I'm working hard just to blow on the low. You ain't know. Mm. I got that land bagging in dreams. and I'm cruising through these streets. Got that bad bitch on my side. So Best ain't no, she played for my team. That's cool. Think around me, that's the definition of cream. Call me Cindy, Billy with this, don't make it out of 18. Seen that service by go down. Did I was 14 and 13? All about the cream, all about the money. Fuck so for real. Think that as Barry, got sick the scene of a movie. Yeah. Brain open that stupid, try to go to war with me. be suited. Huh? let's do it. Uh, uh, uh, uh, uh. Push it, push it, hands up. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. My parents are what? Het zijn de bonkers van Philly to Paris. Iets andere muziek dan je gewend bent, uh, Dolly. Ja, met voor het Lunch uh, is het normaliter heel andere muziek. Maar dan zitten we natuurlijk in ons veilige afgesloten kerststalletje op de Tolweg. En nu staan we hier bij de ijsbaan. Eén groot feest. Allemaal gezellige kinderen. En dan vraagt de sfeer natuurlijk ook om een ander soort muziek. En nou. ik hoop dat u dat als luisteraar thuis ook begrijpt en... Uh, Misschien is het ook wel leuk als u even deze kant op komt. Ja, ik vraag gaan, me of de, de kerstmannen aan de glue zitten van de koffie. <laughs> <laughs> Beide waarschijnlijk. <laughs> Zelfde soort bekertje. Ja, ja, de kerstmannenband heeft hier even pauze gehouden. En ik zie dat zij aanstal te maken om weer het dorp in te trekken en de sfeer weer op te krikken met gezellige kerstmuziek. En wij gaan richting het einde van Zandvoort Luncht. En tegenover mij is collega Maurice Mulder al druk bezig met de voorbereidingen voor zijn programma. Want om twee uur begint hij straks met de Euro Breakdown. Wat inhoudt dat u dan alle hits van dit moment netjes op een rij te horen gaat krijgen. Met alle ins en outs over de zangers en zangeressen achter de platen. En... Uh... Ik kijk nog even naar Cor. Kunnen we nog één nummer doen voor ja, we, we afscheid nemen? Één of uh, moeten we alvast afscheid nemen van onze luisteraars? Laten we dat maar doen, want het nieuws zal er zo wel in knallen. Precies, precies. Dus we maken meteen van de gelegenheid gebruik... om uh, u te bedanken voor het luisteren, voor het afstemmen. Blijf vooral aan de radio tot 9 uur vanavond. In ieder geval zolang de uitzending hier vanaf de ijsbaan duurt. En Koor uh, en ik, dank u en wens u nog een fijne dag en natuurlijk... Zeker heel fijne feestdagen en uh, een goed, uh, goede jaarwisseling. Ik weet niet of jij er volgende week nog bij bent. Volgende week ben ik er nog, 2, 3 ja. januari ben ik okay. er. Oké, dus want volgende week vrijdag is er weer een rechtstreekse uitzending vanaf de ijsbaan. En uh, vooralsnog alvast hele fijne feestdagen. En tot gauw en veel plezier straks bij Maurice Mulder met de Euro Breakdown. living dangerously.